Deze tijd zijn van 9 uur. Het is tijd voor plezier met DJ Jaap. Can't take no chances with my love. Can't take no chances with my love. I must have given on everything. I haven't changed the way I see. Can't take no chances with my life. Could this is all I've got? Ja, goeie avond, uh, Het is tijd voor plezier. Jullie kunnen Skypen nu, hè? Dus dj.jaap. dj.jaap is het Skype-adres. Dat kunnen jullie lekker meekletsen nou oké okay. jullie hebben allemaal uh, prachtige muziek gehoord en mooie mix die ik uh, gisteren gemaakt heb en uh, ja jullie horen nu op de achtergrond deze mee met can't take no chances en uh, ja totdat de eerste bella komt uh, gaan we gewoon muziek draaien dus uh, schroom niet dj.jaap is het skype adres de skype staat open en uh, jullie kunnen Bellen via de Skype. Allemaal gratis. Kost helemaal niets. Je hoeft alleen maar een computer te hebben. En uh, een Skype-programmaatje uh, op je computer. En dan kan je gewoon in de uitzending komen. Dan kan je met mij en met uh, andere luisteraars uh, lekker meebabbelen. Nou, mensen, ik steek van wal. Uh, de muziek uh, draait gewoon door. Mochten jullie bellen, dan. Uh, je mag gewoon inbreken. Hè? Dus uh, jullie kapen gewoon dit programma. En jullie nemen het over en voor de rest zoek het maar lekker uit. Gezellig, onder elkaar, met luisteraars en met mij erbij. Nou, gezellig jongens, op de zondagavond 27 juli 2014 op Aloha Radio. Kort liedje, 3 minuten en 7 seconden ongeveer. Decime was dit met can't take no chances. Schroom niet. Schroom niet lieve mensen. Hier is Al Alales. I had it all. Jullie mogen Skypen. DJ.jaab. Skype. Al Alales. Een beetje jaren 60 invloeden, hè. Hartstikke leuk man. Hier is hij. Met I had it all en hier is de beat doctor met Tour Retro. Yes. Robbers en rubbish. En uh, ja. Hey, kijk eens een beller. Nou, we gaan eens dus even kijken wie dat is. Even kijken hoor. Goedenavond, ik spreek met DJ van uh, Radio. Oeh. Hallo? Ja, ik zie dat er nog steeds contact is, maar ik hoor helemaal. Ja. Niemand praten. Hallo? Ik ga even de muziek uh, iets zachter zetten. Hallo? Ja. Hoor je ja. mij? Hoor je mij? Oh, wacht eens even. Ik heb ik heb uh, de microfoon niet. Uh... Oh nee. <laughs> de microfoon van de Skype zit er niet in. Sorry, sorry. Interne microfoon. Ja, nog een keer proberen maar. Oh ja? Ja, hallo hoor je me nu? Hallo. De microfoon zat er niet in. Maar waar is dat kring nou? <laughs> ja mijn gevangen van mijn Skype zit in mijn webcam en ik hoor Jakka wel maar Jakka hoort mij niet want uh, ik heb die webcam uh, wel aangesloten maar <laughs> ik weet verdomd niet waar die staat <laughs> Ha ha ha avond, uh, heer uh, Jacco. Hé. Nee. Ja, oh. Nee, zit he, echt helemaal verkeerd. Oh. Oh, wacht eens even. Nee, ik zie het al. Het is Jacques-Betat. Nee. <laughs> ja, ik was helemaal vergeten de microfoon van de Skype aan te sluiten. Want de studio-microfoon voor de radio-uitzending, die zit via mijn mengtafel. En van de Skype zit op mijn computer en die zit via... Mijn webcam, mijn webcam heeft een microfoon en die had ik niet aangesloten, stom hè? En, en ik had hem ergens in de hoek hier neergegooid en en stond en ik hem weer. Ik denk, oh shit, nee, ze wel. Ik denk ja, ik hoorde Jacco wel, maar uh, ik, oké, Jack Petert uit België, uit Vlaanderen, onze broedervolk. Hallo Jacques, welkom in ons programma bij Tijd voor Plezier. Gaat ik weer verder. Dan ja, denk ik van, is het een lalolo, of is Weet je, ik, ik had vanmiddag uh, met mijn vrouw, waren we soep aan het eten. Ik wil het niet weten. Oh. Ja, en, uh, ja en, uh, en ik zeg tegen mijn vrouw, want we daarbij een lepel met een plastic uh, handvat. Een rode handvat. En ik zeg, uh, ze, zeg, wil je nog soep? En ze zegt nou schatje, natuurlijk wil ik wel een bakje soep, nog een tweede hoor, heerlijk hoor, een lekkere soep. Maar, ik zeg, die rode is van mij hè, zegt ze, ja, maar ik heb ook een rode. Ik zeg, ja, maar die andere rode is van mij, en die ene rode is van jou, onthoud je het? Ja hoor, zegt ze, dus Ze wijst naar nou de hoofd zo van, je bent niet goed bij je hoofd. Maar ik krijg inderdaad toch mijn goede bakje terug hè. Ja, slimme vrouw heb ik, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar het was ja, heerlijk, uh, hoor. Een beetje tomatensoep met groenten en zo. Heerlijk. Uh, ja. ja. ja, ja. Nee. Ik, ik, ik, ik, ik heb echt... Ik, ik heb me mee vandaag, wat meegemaakt vandaag, joh. Wat heb je meegemaakt? Vertel het eens, uh, Jack. Uh, ik, eh... Uh, ik... ik, ik Handelen, ja, uh, ik, ik, ik heb, uh, ik heb uh, verkeering met de baronets van Arneur de Pub. Hè. Hoe? Van Arneur de Pub? Ja. Oké. Okay. Uh, Dat is die vrouw met die. Uh, met die ja, die uh, grote, ja. Ja, die grote met die uh, korte beentjes. Ja, ze hebben een groot bovenlijf, maar korte beentjes, hè? Uh, ja. dia, ja, uh, ik weet Ja. Het ja, okay. ja, zijn ja. wieltjes, hè? Wieltjes, oh. Maar in ieder geval, uh, we, het was zo'n mooie, was een mooie weiland. Ja. Koe, koetjes. Ja. Koeien. En dat uh, is mooi hè? En uh, wij nemen uh, een hondje mee. Ja. En uh, ja, die, die, die koeien die doen van moe hè. Ja. En uh, dat, dat hondje dat ziet zo'n zo koeienvlaan, die gaat erin lopen ronddraaien en wentelen en, ja, ja. en doe. Oh, maar, maar, we, maar dat doen Ja, ik was ja. afgelet, hè, want ik, ik was naar ja. de barones aan het kijken. Ben, ben, ben, bent u niet in de warme naar varken, Want dat doen meestal varkens, hè? dat dus ja, ja, hondje, dat is, is een Oh, was een hondje, toch een koe. <tacht> uh, ik heb uh, uh -huh. Maar het is, uh, ja, en, uh, ik ja niets in de gaten en ik, ik loop dan naar het water toe en uh, we gaan dan gaan daar even zo in die kade zitten. En uh, oh, dat hondje dat komt uh, spelen, komt naar me toe hè, dus ik knuffel hem en aaien hem, mm -hmm. zit ik toch helemaal onder de stroom. boh yakki, yakki. Vies hè. Gadverdari zeg, ja, dat is wel vies hoor. Nee? Ja. Ja. En, en, dat, en dat gebeurt maar zo op een zondag. Op een zondag nog wel, op de dag des heren. Oei, dat oei, moet dat oei. niet kunnen. Nee, dat, dat moet zeker niet kunnen, nee. Maar ja, het kan gebeuren, hè. Het is natuurlijk een vervelend voorval. En het is niemand kwalijk te nemen, natuurlijk. En ja, eh, eh, ja ik, maar ik, dat doet hij altijd. Nou, ik heb een keer meegemaakt, toen was ik een jaar of twaalf... En toen waren we op vakantie ergens in, nee, ik weet niet waar, precies, groot Duitsland ergens. En, ik, en dus ik zeg tegen mijn vader en moeder, nou, ik ga even in het bos spelen, weet je, een heel groot bos daar zo. En dus ik, ik in dat bos aan het spelen in mijn eentje daar. En ik moest ineens poepen zeg. Nou, dus, nou ja, goed, dus ik een boom stronk, dus ik ga overheen zitten, zodat ik over... Aan de achterkant van die boomschonk en zit zo, zo, kijk eens even. Nou, oh, corona extra. Zo, zo, zo, zo, zo. Dus ik weet wel wat ik jou voor je verjaardag ga geven, hoor. Maar ik, zal, ik zal je dat vertellen. Ja, vertel. Maar ik had mijn verhaal nog niet afgemaakt, het is dus heel oh, kort. Ik ben helemaal in de war En ik moest poepen, weet je wel. Ja. Ja, en misschien een smerig verhaal. Maar ik, ik, al ik, al stap, ik, st ik, ik stap achteruit en ik hoor krak! Krak! En ik had mijn broek nog niet eens uit ofzo hoor. En ik hoor krak en hoor, ik hoor... Ik denk wat is dit nou? Hij doet geluidjes. En dan trekt iemand aan mijn broekspijp. Ik trekt, ik, en, en ik zie een heel klein Duitse kaboutertje met een moffenhelm op. Die was schijnbaar verdwaald in de Wereldoorlog 2. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus ik zeg tegen dat moffe kaboutertje van... Mijn je kaboutertje? Waarom huil je zo? Hij zegt, je hebben mij mijn huis uh, kapot getrapt. Ik zeg, jullie hebben Rotterdam plat gegooid, vader. Nou ja, goed, jij kabouter kan daar niks aan doen. Maar, maar ik zeg tegen hem, maar ja, ik vind het heel zielig voor je. Maar ja, uh, ik zag het niet, ja... Nou, toen heb ik een klein huisje van hem gebouwd, van allemaal takjes en dingen. En toen, eh, en toen begon hij eh, een beetje te te worden. Hij zegt ja, en, en hij begon me te knuffelen. Ik zei, ja, homa, ja, ja, homa, maar, homa. Maar, ho maar. En ik had gelijk geen zin meer om te poepen, weet je wel. Dus oh, ik ben gang naar. Ik, ik dacht, je hebt toen op zijn huisje geschreven. Ja, dat scheelde niet veel. Nee, maar als ik het niet gezien had. Maar goed, dus ik ga naar huis gerend. Dus eh, ben ik daar maar naar de wc gegaan. Nou, ik, ik, Het had niet, niet, geen twee minuten langer moeten duren. Want dan had ik het in mijn broek gedaan hoor. Ja, ja, ja. Zeker weten. Ik heb mij niks aan mijn ouders verteld. Want dan geloven ze natuurlijk nooit dat ik een kabouter ben tegengekomen. Notabene met een SS-uniform aan. Jonge, jongen, jongen. jongen. En die vent die was verdwaald. Die dacht dat het nog oorlog was. Nou ja, dat was een heel klein. Mannetje van 40 ja, centimeter groot. Maar goed. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel een heel. Ik heb ook een keer zoiets met een kabadertje gehad. Ja. Ik, ik, ik liep in het bos. Ja. En uh, op een gegeven moment. Uh, zie ik op de tak. zie ik zo zo'n kabouter zitten. Ja. Ik zeg zo van. Dus, dus ik ben niet de enige die kabouter ziet. Oh, oh, mensen geloven me vaak niet, weet je. Maar, maar, ga maar, door, ga door. Maar voor mij is het vaak uh, als ik eerst zo'n uh, zo speciale sigaret gerookt heb. Ja. Dan, dan zie ik ze vaak. Oh. En uh, ja, ja. Ik, ik zeg even, manneke, wat gaat doen? Uh -huh. en, en die kaartbaatje zegt tegen mij, die zegt van, hé, hey, je moet je bek dicht houden. <laughs> ik zeg, uh, wat doe je nou? Know? Ik zeg dat hey, je bek dicht moet houden. Uh, uh, je, je bent een grote man voor zo'n klein manneke. Jij moet je in mekaar hengsten. Nou, er zat er één ding op. Ik heb een blad getrapt. Het was geen lilyputter, maar een mannetjesputter. Je hebt hem op de pad getrapt. Het bleek het was een kaboutertje. Het was een kaboutertje. Jezus, joh. Dus ik ben gelukkig niet gek. jij bent, je hebt dus ook al een keer kennis gemaakt met een kaboutertje. Niemand wil me geloven, hè. En ik durf het niet aan mijn ouders te vertellen. Dat was in de jaren 70 ergens, hè. 1976 of zo. En ik durf het dan verder niemand, niemand, zelfs aan mijn vrouw niet. Want die gelooft me ook niet aan, want dan zegt ze... Joh, je bent gek, weet je wel. Dus, dus jij hebt ook al een kabouter. zie je, dus ze bestaan toch wel dan eigenlijk kaboutertjes. Gelukkig maar. Oh, er is ooit een keer. Oh, een dus ik ben Moet toch je niet dan gek dan? Oh, no, no, ik bedoel, je, jij bent wel gek. Ja, maar ik bedoel niet geestelijk gestoord dan. Gek is wat anders dan uh, geestelijk gestoord. Dan... Ja, nee, prettig gestoord. Ja, meer prettig gestoord, Ja, ja. Dus, uh, dus. Ik zal anderen ook de kans geven om te bellen. Hmm. Ja, tuurlijk. Iedereen mag bellen, hè. wereldwijd. Hè. Uit Canada, Australië, um, uh, uh, Turkije, Marokko. Ik uh, hoop op die. Uh, ik, ik zat te wachten. Ik denk misschien. Uh, uh, een, uh, een van die zadelknechten radio. Uh, Ridder radio bedoel ik. Uh, ja. Van die ridders. Ruige ridders. Spelden we die raar ridders. Dus zo'n homo, zo, zo zouden... homo groep ofzo. Nee, dat zijn hele motorbenden met, met ja, van die. Ja, het wel... ja, is wel een bende, ja. Ja, zo'n motorclub. Allemaal gay, uh, gay uh, motor. Nee, dat In het leren en zo, met van die strakke pakken en van <sus> die ringbaardjes. Uh, met van die Tato, uh, met uh, iron uh, oh, gay en stop, zo. Stop, oh, ik weet niet wat jij je vrije tijd allemaal doet, maar... Nee, maar in, in Amerika heb je meer en meer motorbendes dan alleen maar de Hells Angels en zo. Je hebt ook gay motorclubs, in, hè, in Amerika. Ja. Dat is serieus ja. waar, hè? Die uh, uh, zijn er ook. Uh, en christelijke uh, ja. motorclubs heb je daar ook. Hallo, uh, uh, uh, uh, ja? Uh, ja. Ja? Kijk, ik, ik zal je even uitleggen. Mm. Uh, ja, het is natuurlijk zo dat in uh, Amerika, dat is één grote bende... Uh, ja, het is heel groot daar, hè. het is, er wonen, het is zoveel, soorten, zoveel soorten mensen wonen daar, dat Amerika, daar kan alles eigenlijk in principe. Ja, de ene staat is de andere niet. Alleen het, het verschil tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie is, dat in Amerika heb je veel meer vrijheid dan hier. Want hier word je vanuit Brussel opgelegd wat, uh, wat jij mag eten. Wat jij mag, of jij mag roken, ja of nee. In Amerika mag elke staat dat zelf, dat zelf bepalen. Dan hebben ze alleen één grondwet. Maar hier bepaalt Brussel hoe laat jij je, uh, naar bed mag. Hoe laat jij je kinderen naar school moet brengen. Welke school ze moeten. Ze verdwingen je daar. Uh, je, uh, je mag je, eigen, je vrienden hier niet kiezen. Dat mag in Amerika weer wel. Het is niet echt mijn land, want ik vind ze veel te conservatief daar. Maar hier in Europa uh, wordt de democratie een klein beetje, nou ja, een klein beetje on, onwijs ondergraven. Dus nog even, en dan gaat iedereen wil dan in Amerika wonen. En Rusland is ook al geen optie, want daar worden, wordt uh, als je maar een andere mening hebt, word je al in elkaar geslagen daar. Of, of een andere voorkeur hebt. Of, of een andere smaak dan word je gewoon de op straat in elkaar geslagen en de politie staat gewoon lachend toe te kijken daar dus dan, dan maar naar Amerika verhuizen het liefst ga ik naar Australië of Nieuw-Zeeland ik denk dat dat nog het meest veilige plek van de, van de wereld is hé hey. draaf ik door? draaf ik door? eh... Uh, ik zat te zappen. oh ja ik, ik hoorde iets fluiten het ik, lijkt alsof je op die flessenhals zat te blazen, zo van. dat klinkt zo. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Je hebt een muziekje. Je hebt een muziekje. Dan heb ik anderen ook even de kans om te bellen. Maar de, er zijn nou maar twee landen waar ik nou eventueel zou heen gaan als het hier uit de hand gaat lopen met die sharia -figuren. Die, uh, met uh, Met Isis. Uh, zelf voordat de ISIS hier ook de macht krijgt, dan ga ik emigreren naar... Oven. Of ik ga bij Herman wonen, wordt de buurman van Herman in Nieuw-Zeeland, of ik ga naar Australië. Ik denk dat dat de meest veilige plekken van de westerse wereld is op deze planeet. Maar ik heb geen geld meer. Ik heb al mijn, al mijn geld uitgegeven, om mijn nieuwe kazijnen. Dus als ik moet vluchten, dan moet ik mijn huis verkopen. Maar ja, zo gauw gaat dat niet hè, met deze rotcrisis. En dan moet ik al mijn geld uh, steken in die reis naar Australië of naar Nieuw-Zeeland. Nou hoop ik maar dat, uh, dat Herman uh, voor Ingrid en mij een, een, een kamertje heeft waar we dan kunnen schuilen voor die, voor die ISIS, weet je wel. Want ik ben best wel een beetje bang voor die mensen hoor, met die baarden en die lange jurken. Ik heb er geen probleem nou, in, ze struikelen toch. Nou, ik op zich ook niet, maar die... Uh, Hele extreme figuren. Ja, dat schijt ik toch wel een beetje voor in mijn broek, hoor. Ja, maar dat doe ik zo ook wel. Oké. Okay. Uh, uh, uh, ja. Draag je uw lui, Eh uh, Ja, het wordt nu tijd om te gaan, hoor. Ik kan. Oh, oké. Okay. Oh. Uh, ja, uh, ja, kort, maar gezellig gesprek. Misschien belt uh, die halen, of gek. Zo. Nee, Marcus ja. of Jacco of, ja, of misschien Sunse. Oh nee, die herstel, zit in Spanje. Of Guus die, misschien. Of, uh, je ja, dat ja, is een Ja, wie is er nou niet Idioot in deze planeet? Ja, toch? Ik, eh, oh, hij is alweer weg. Onze Jack, uh, zijn vriend uh, Jack uit, uit Vlaanderen. Oké okay, mensen, we gaan nog even een liedje draaien. Hè? Dus uh, We gaan eens dus even kijken wat er nog allemaal nog... Uh, nog te draaien valt. Oké, okay, nou we gaan de volgende liedje draaien. En dat is uh, een heel mooi liedje. Deze mee met I Can Take No Chance. Heel mooi liedje. Can't take no chances with my love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 Where this song? I must make sure you like the way it sounds. You take my music everywhere, even though you ain't going nowhere. Can't take no chances. But bottom Dezij mee met can take no chance. Dus, prachtig, nummer. Allemaal van Jamendo. En uh, ja, <laughs> ze hebben heel veel leuke muziek op Jamendo.org. Moet je maar eens kijken. En ik raad je ook eens aan op Archive.org te kijken, want daar zijn allemaal rechte vrije dingen op. Die zijn allemaal uh, uh, door Creative Commons uh, allemaal beschermd. Dat is zeg maar. Uh, nou ja, concurrent zou ik niet zeggen, maar uh, een soort uh, Buma Stemra is dat. Alleen is dat voor rechtenvrije muziek. En uh, als je zo'n zelf een muziekje maakt, dan mag je zelf kiezen. Of je, je werk uh, wordt zo en zo wel verspreid, gekopieerd uh, via uh, een radiouitzending zoals deze. Of uh, kopiëren via cd... En weggeven, maar je mag er alleen natuurlijk geen centjes voor vragen. Hé, hey, ja. Kijk. Het zou leuk zijn. Als, uh, kijk eens, een verrassing uit Nieuw-Zeeland. Kijk eens even, dag Herman. Ja. Goeie, Goeie avond. Goeie avond. En ik zie Herman achter zijn webcam, ja we zijn in de uitzending van Aloha Radio, want Aloha Radio is weer vervangen door Eurostar Radio, Herman. Ja, ik, ik, ik, las, ik las het juist hier op mijn scherm en ik dacht, moet ik even over naar Den Haag toe, even naar Hallo tegen Jaap zeggen. Ik hallo Herman. Ik heb je een tijdje niet gesproken. Ja, dat klopt. Hoe is het verder ja, man in Nieuw-Zeeland? Uh, wel het. Uh, laat ik zo zeggen. De dagen worden langer. Mm -hmm. Maar de temperaturen gaan niet zo heel vlug erg vlug omhoog. Nou, de dagen worden dus... toch korter, toch, uh, nu? Nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee. We zijn al de, de kortste dag voorbij. Oh, ja, tuurlijk. Ja, nee, dat klopt ja. Want uh, 21 juli. Het begint bij jullie natuurlijk uh, langer licht te worden. Ja, dat klopt, ja. Je hebt gelijk. Ja. ja. ja. Het, is, het, is, het gaat nu wel... Want... Ja, ik merk het wel als ik s'morgens een uur of zes... Hmm. Naar de brief besloop om, om de krant, krant te halen. Bij ons wordt de krant nog s'morgens vroeg uh, geleverd. Ja. Oké. Okay. Ja, hier hebben we ook nog steeds kranten. Een buurman. Ja. In het oosten... Dan zie je, heel, zie je heel langzaam, zie je het lichter worden. Dus mm -hmm. ja, twee weken geleden dan zag je dat nog niet. Oké, okay. dus, Ja, je gaat wel dus, merken dan ja. Ja, langere dagen. De temperaturen voor mij zou het misschien wel een klein beetje warmer zullen worden, kunnen zijn. Mm -hmm. uh, maar hoe, ja, hoe warm is het bij jullie op dit moment? Nou, ik, ik, toen ik daar bij de brievenbus kwam lag er een beetje ijs erop. Oké. Okay. Nou, ja, het uh, een beetje ja, nachtvorst laten we zo zeggen. Uh, mm. laat ik, het is zo ongeveer 5, graden, 5 6 graden in de nacht. Mm. Over, overdag als, het zo, uh, als de zon lekker doorkomt, dan is, ja, dan is het toch weer 12 tot 14 graden. Maar dat, ja, dat, daarom zitten we nog met, midden in de winter. Maar, Zoals ik dan al zei, langere dagen, meer tijd om warmer te worden. Enfin, dat is dan het nieuws van de Kanamie in Nieuw-Zeeland. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. Hoe, ja, is ja. Anders, hoe is het anders in Nederland? Is het nog steeds ja. een beetje triest? Uh, ja, want gisteren waren er tot nu toe de derde groep uh, twee vliegtuigen. Ook met uh, ruim 70 uh, ...lijken uh, zijn naar Nederland vervoerd. Yeah. Ze hebben al, Van één iemand hebben ze de interpretatie, of noemen ze dat, de uh, intentiteit kunnen achterhalen. Ze hebben alleen niet ge, gezegd of het een man of een vrouw is, maar uh, het is wel een Nederlander, hebben ze gemeld van de overheid. Okay. Ja, die, uh, ik heb dat allemaal zo meegemaakt bij uh, Omroep Brabant. Die, uh, mm. die, uh, die hadden een hele goede reportage. Uh, en dat komt zo hier bij mij op, op mijn scherm helemaal volgen, tot je zag het, op de eerste dag zag je die twee toestellen in de verte, zag je die langzaam aankomen. Ja, ja. en dan voor de rest, hè, de koning, koninginnen koningin erbij, mm. hè, de, bijna de hele regering zat er, ja. uh, en, ik, en ik vond de militairen, het militairen deden het heel erg goed. Ja, zeker, dus, ja. We hadden zelfs ja. respect vanuit Amerika. Hè? De Amerikanen waren helemaal onder de indruk. Want ze vergelijken het zelfs met de begrafenis van Kennedy. Hè? Ook toch wel? Ja, want het is op CNN ook uitgezonden live. Althans wel de eerste... De eerste lijken die binnenkwamen. Was dat woensdag ja. of zo? En oh, daar ja. hebben ze het via CNN zelfs live. Want ze hadden zoveel respect voor Nederland. Dat ze met zoveel eer waren onthaald. Ja, ik was ook verbaasd hoor dat het op zo'n... Groze manier, uh, werd ja dat verdienen die mensen, ja oké okay, ze weten het niet meer helaas, maar, maar er was zelfs een grootvader, die, uh, die, was, die had maar één dochter en uh, een paar kleinkinderen. En die is ook ongeluk dus heb hij helemaal geen nakomelingen meer. En die man die was 93 en die is gisteren overleden aan zijn hart. Uh, aan hart. Uh, oh uh, ja, ik denk door verdriet of zo, weet je. Ja, heel triest allemaal hè. Ik heb ook een traantje weggepinkt hoor, dat zeg ik eerlijk. Ik bedoel, eh, als je dat zo ziet, al die veel like zoveel like auto's. Ik heb dit nog nooit gezien. Maar ik kan me herinneren, toen die ramp in Tenerife, in 1978 of zo. Toen, was er een, toen met die twee vliegtuigen die op elkaar botsten. Dat was een Nederlands toestel en een Amerikaans toestel. Er waren ook zoveel doden bij. Oh ja, toen was het zo heel erg mistig en en en, en ze hadden die toestellen niet los moeten laten, zogezegd. Ja, want ze zaten een beetje in elkaar. Uh, de eindiging, zeg maar. Uh, ja, eentje was te vroeg of zo. En uh, toen hebben ze elkaar geraakt. Er zijn ook heel ja. veel slachtoffers gevallen. Maar ik kan me niet herinneren of ze toen ook met zoveel eer uh, binnen zijn gehaald. Dat, dat, dat weet ik, kan ik niet meer herinneren. Maar het ja, was wel dat, heel erg ook. Is daar niet... Is daar... Ja, ik, ik woonde hier. Ik, ik mm -hmm. had het in die tijd. Hebben wij daar niet zo heel veel van gehoord? Maar is er geen massagraf, nou? In van die overledenen die ze allemaal in één graf gelegd hebben? Ja, want toen had je nog die DNA-onderzoeken nog niet, weet je wel. Uh -huh. dat, dat, dat bestond toen nog niet. Dus yeah. ja, ik, ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Maar volgens mij zaten ze in, ja, wel bij elkaar begraven, volgens mij. Met, mm -hmm. uh, met uh, ja. Maar ja, ze, uh, ze hebben wel geconstateerd dat niet één overledene uh, compleet is. Hè? Dus lichaamsdelen vermist of wat dan ook. Wat er van dit uh, jaar is gebeurd dan. Dus uh, geen enkele slachtoffer is compleet. Dus, ja. En, en het, ze hebben bewijs dat het inderdaad door een raket uh, is gebeurd. Een raket die is afgeschoten. Ja, dus... Niemand moet het gedaan hebben, maar niemand wil de schuld nemen. Nee, maar ja, weet je wat het is? Kijk, de, de schuld ligt toch ook, ook deels bij Rusland, want ze leveren wel wapens. Het is het enige land wat aan de separatisten wapens levert. Hè? Ja. Ik, ik las juist op Omroep Brabant een berichtje: is dat één persoon in, in, in Eindhoven had dan in een uh, winkelcentrum, daar, daar, daar, daar wapperden vlaggen en er was ook een Russische vlag bij en die persoon die had geprotesteerd, één mm -hmm. persoon, de, want zij was bang dat dat, dat dat misschien wat onrust zou veroorzaken en toen hebben die mensen hebben die, die Russische vlag maar weggehaald. Nou, ja, ik, ik als, als misschien, mag ik het zeggen, ik zeg, ik ben er niet mee eens. Ik bedoel, je kan niet alle Russen natuurlijk erop aanrekenen, juist. want er zijn heel veel juist. Russen en mensen, ook zelfs uit, uit Oost oosten, separatisten. Er was eentje die had een pop, ja. uh, zo'n beer in zijn handen uit het vliegtuig van een kind of zo, die hield hij in de lucht, daar hadden ze foto's van gemaakt. Jas op internet geplaatst. En dat wekte heel veel woede. Maar wat blijkt nou, toen hebben ze het filmpje laten zien, wat deed die man? Die legde dat beertje netjes terug, hij ging op zijn knieën en sloeg een kruis. En ik, oké. Okay. Dus uh, zie je maar dat, dat, dat de propagandamachine de, soms uh, heel uh, averechts uh, gaat werken. Maar gelukkig had die man respect voor uh, die doden, ondanks dat het een separatist was. Dus uh, hij sloeg een kruis. Denk ik, oké, okay, dan is het goed voor mij, weet je wel. Maar uh, ze hebben gezien: er was een voertuig uh, met uh, vier raketten, waarvan er eentje vermist was. Daar hebben ze een 3D overheen gemonteerd in de montagekamer. En dan konden ze zien: hé, hey, er mist één raket, want er kunnen we er maar vier op. Ja. En uh, die schijnt uit Rusland gekomen te zijn. En die hebben ze even geleend van, uh, van ons. Want het duurt acht maanden om zo'n opleiding uh, te volgen om zo'n raket af te kunnen schieten. Want kijk, ze kunnen een uitgeleid hebben dat van of het wel of geen burgertoestel was. Want als jij een telefoon, je hebt tegenwoordig niet mobiele telefoons, je smartphones. Er zit een appje op en dan kan je als een, een vliegtuig overvliegt, dan richt je dat met je telefoon op. En dan kan, en dan kan je zien welke lijnvluchtnummer het is, hoeveel mensen zitten er in het toestel, waar komt die vandaan, waar gaat die naartoe. Dus zeker met zo'n geavanceerde apparatuur ja. moet je dat zeker kunnen zien. Ik neem, ik neem aan dat het dat, dat, dat, dat toestel op een, een, een lijntoestel zal wezen, uh, uh, Ja, Amsterdam naar uh, Kuala Lumpur ja. of Bangkok. Mm -hmm. Dus dat gebeurt bijna iedere dag. Ja. En dan nou te zeggen, ja, dat, dat, wij wisten niet wat het was, kom nou. De ene keer zeggen ze, oh, het hele toestel zat vol met lijken. En een andere keer zeggen ze, oh, dan moet het spionnen geweest zijn. Kom nou, wat noem je me zo'n dan? Dat, ja, dat maar, is ook zin. Kijk, als er spionnen, spionage toestel is, dan, dan staat er geen, uh, uh, pff, geen bedrijf op of weet ik veel. Maar uh, ja. dat toestel, uh, de Fransen, die vlogen om de Oekraïne heen. Die vlogen over Turkije. En uh, ja. ja, alleen uh, die... Uh, Toestel waar de Nederlanders en andere mensen, ook uit Australië, zaten slachtoffers in. Die ja. vlogen over de Oekraïne. Maar ik snap die piloot dan niet. En ja, die piloot, ja, ik neem het aan ja, de ene kant wel. Ja, kijk, uh, de fout is, dat was hier op het journaal ook, dat uh, de bedrijven... Niet uh, iedereen inlichten van, joh, je kan beter niet over dat gebied vliegen. Maar de Fransen vlogen wel om het gebied heen, via Turkije, waar het veiliger is. Want daar, ja, ik, daar is ik, niks ik, aan de hand natuurlijk. Maar... Ja, ik heb wel iets gehoord van dat voordat die, uh, voor het toestel opsteekt, de, de, de, de crew, hè, de eerste ja. en tweede gezagvoerder en de eerste officier die, die, die, krijgen, die krijgen dan het, het, um, het flightplan voor hun Mm -hmm. En dan kunnen ze aannemen of ze gaan over de Oekraïne of ze gaan dan over Turkije heen. Mm -hmm. Nou ja, it's up to the captain om, om te ja. nemen welke voeten ze genomen hebben. Ja, ja. deze keer, het ging mis, jammer. Of en verder hier in Nieuw-Zeeland, het is maandag, het gaat weer een andere week worden. Uh, ja, het, het interessante voor ons is en dat Nieuw-Zeeland het heel erg goed bij de, uh, de Commonwealth Games in Glasgow in Scotland. Oké, okay. en, en dat, uh, is dat ook een soort Olympische Spelen of zo? Of, uh, ja, zoiets? dat is de Olympische Spelen met landen, van landen die uh, in, in de Commonwealth zitten. Oké. Okay. Oude, oh, oud-Engelse kolonies, oké. Okay. Ja, kolonies, ja. Het is ja. een oud woord. Ja, maar je mag het wel zeggen hoor. Oké, okay. <laughs> ja, ja, dus, ja ze hebben daar nog een andere naam voor, noemden ze dat ook, de, de Britse of ofzo. Dat was, dat was voor dat, ja, dat okay. was het, het oude, oude, oude woord ja, ah, dat ja. is het, in de het best ja. Of en het, is, het schijnt goed te gaan eh, met nieuw zeeland we hebben er wat, wat gouden, ja, Jacco van, van Emst komt er ook bij. Ja. Oké. Okay. Oh, ik zie... Ik zie uh... Hallo, Jacco. Eh, uh, uh, hoi. Goedenavond, avond, Jaco. Hallo. Ja, goedenavond. Goedenavond, meneer Herman. Oh. oh, meneer, hoor je dat? Hoor je dat? <laughs> ja, ja. <Herman? laughs> je moet respect hebben voor oude wijze mannen. Ja, ja. Nou, ik word, volgende week word ik uh, 55, hè, 3 augustus, op zondag. Dus over een week uh, word ik 55, vijf vijf, hoor ik ook bij de oudere generatie. Hè? Dus ja, man, en ik zijn bondgenoten. Hey, ja, man. Is... <laughs> <laughs> <Ja. laughs> ik, ik, ik las een artikel een paar weken geleden over, ja, over ouderdom en zo. Ja. En, men, en daar stond in, daar stond in dat. <coughs> 70 en 80 jaren is nog middle age. Ja, mensen worden steeds ouder, hè? Blijf steeds langer gezond ook. Ja. ja. Dus ik, ik, ik ben jonger dan ik dacht. Ja, <laughs> Want ja. Uh, een paar honderd jaar geleden was ze met 40 jaar al oud. Ja, wel ja, ik moet ermee leven hoor. Mm, maar ja, zolang je nog gezond bent en alles nog kan doen, ja toch? Kijk, uh, komt, uh, Mijn moeder is uh, die wordt uh, 6 augustus wordt ze Even kijken hoor, wat ze nou 86 of 87. Mm. En die heeft pas een peesmaker gehad, want dat was al donderdag. Hij heeft een peesmaker gehad. Oh ja. En ze mochten dus de andere dag al naar huis toe. Oh, tegenwoordig gaat dat heel snel. Heel ja, snel. Ja. Ik weet niet of dat in Zijnland ook zo gaat. Maar bij ons, hmm. ja, vroeger bleef je zeker een week in, nog in het ziekenhuis. Maar dat is allemaal vanwege de kosten. Dan, maar ja, je mag je wel blauw betalen aan. Ziekenfondsen, of nou ja, ziekenfonds hebben we niet meer. Maar uh, ziektekostenverzekering. En vroeger had je ziekenfonds, wat veel goedkoper was, en werd ook alles gewoon betaald. Ja. Maar ja, ik weet niet hoe, het in, hoe is het bij jullie geregeld? Dat, uh, is dat ook particulier allemaal in Nieuw-Zeeland? Of uh, is dat nog steeds op de oude Europese ja, manier? Ja. Vroeger, vroeger uh, van je salaris werd. Uh, Geld afgenomen, dat werd dan, en als het dan niet verkeerd was, dan dat, dat deed dan de, ja, de onkosten voor een operatie of onkosten voor een paar weken in het ziekenhuis. Maar ja, dat is nu ook voorbij. Uh, he, dat, meer bevolking, je hebt ook meer dingen nodig he, ja. om, he, om ze iets uh, ja, de, in, in goede werking in stand te houden. Ja, en dat mm. gaat tegenwoordig niet, hè. Tegenwoordig dan, uh, ja, als je... Uh, ik heb toevallig twee operaties gehad over de laatste vijf jaar, vijf of zes jaar. En dat is wijze door de regering nog betaald. Ja, oké. Okay. Want, ja, en ik, ik ben toen naar een privéhospitaal gezonden voor een operatie. Okay. Dat, was, dat, was leuk, mm. dat was wel leuk, hoor. Dat was uh, wel... Ja, dat was heel goed verzorgd. Maar ja, dat, dat, is, dat, dat gebeurt ook niet meer. Hè? Dat, de regering is tot ontdekking gekomen, misschien, dat het wel een beetje te veel kost. Dus, uh, ja, het kost, niet, het kost inderdaad een hoop geld, daar ben ik met je eens. Ja. Ja. Dus maar niet ziek worden. Jacco, nee. hoe is het met jou? Jouw um, gezondheid oké? Okay, of... Om te beginnen uh, zo fit als een hoentje. En uh, nog meer belangrijker dan dat, vakantie! Wat? Vakantie? Ja. Waarom? Drie weken. Drie weken. En, en is, is, is, is de fabriek nu gesloten? Omdat je op vakantie. Nee, dat, dat gaat altijd door. Altijd door. Oké. Okay. Dat gaat altijd door. Goed. Dus. dus, uh... dus Nee, ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik hoorde jullie net inderdaad uh, praten. Ik weet niet wie mij bijgevoegd heb, Jij of Jaap. Maar, uh, ja, nee, ik hoorde jullie uh, net uh, praten. Ik was toevallig vandaag aan de wandel. En ik had uh, wat, uh, wat filmpjes gemaakt en wat foto's. En die op Facebook uh, gezet. En uh, Weet je waar ik naar luister als ik zo, uh, zo een beetje ga fietsen? Nee, dan heb ik altijd, of niet altijd, maar soms ook gewoon een beetje gezellige muziek. Maar dan heb ik ook heel vaak Daan en Herman op de iPod staan. Ja, Radiocom gaat ook over kabel bij jullie of zoiets, hè? Ja, je kan, dat kan ook, ja, inderdaad. Dus, ah, jij, uh, hoe, krijg, hoe krijg je dat dan op? Nou, ik, ik, ik, ik zelf, zeg maar, ik, ik, ik zelf, ik, ik neem programma's. Uh, ik, de, die, de uitzendingen die jij maakt van Daan en Herman op de donderdagavond. Ja. Yeah. Die, uh, die zet Guus zet die op. Uh, die zet die op een website neer. Ja. Yeah. En uh, daar, uh, die download ik dan. Zeg maar. Oh ja. En ja. die zet ik op mijn. Uh, op mijn MP3-spelletje en die neem ik dan mee. Hmm. Ze staan ja. uh, ze staan op mijn uh, op mijn telefoon. Uh, ik denk niet dat ik uh, ik kan niet de video inschakelen. Dat kan niet. Maar ik heb al die uitzendingen van jou en Daan op mijn uh, mijn smartphone staan, op mijn mobiele tele telefoon. Is het is het wel waard om dat te doen? <coughs> Ik eh, geniet er enorm van. Ja, ik eh, toen wij ermee begonnen. De, de, de, het is eigenaardig. De eerste keer dat ik uh, Daan hoorde. De, en, en, het, het was over het probleem. Wie is de mooiste? Ja, dat weet ik. Ja, en. Ja, ik heb, ik heb maar Daan zijn zin gegeven. En toen, en, en, toen, toen zei hij. geloof ik. <coughs> ...kun je dan volgende week opkomen en van die volgende week is het nu al bijna twee jaar geworden. Ik vind het uh, maar, uh, ja. bij uitstek de beste show op Ridder Radio. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar ik had de vraag, Herman, ja, ja, hoe ben je in contact gekomen met Ridder Radio eigenlijk? Ja, ik, ik, het, iemand die heeft me eens een keer... ...ja, het is, het is al een jaar iets geleden nu... Hmm. Um, ja, die, die had het over Ridder Radio. En ja, toen. Ik, ik, was, ik was. Juist begonnen met. met, met, met dit uh, computerbusiness. En. Uh, ik heb toen. Uh, Ridder Radio heb ik toen aangezet. Of, of dan, ja. Op een computer gezet. En ik ben er nooit van afgegaan. En uh, dit is nu al. Ja. Heel wat jaar geleden nu. Dus. Uh, ik, ja. ik geloof dat het was. Eerst was ik voor een lange tijd bij Omroep Bra Brabant Was er een, een mooie chatgroep. Een groep van, van, van mensen die, die, die heerlijk konden chatten. En toen kwamen er twee of drie personen in. En die hebben de boel zo'n beetje verpest. Hmm. Die met elkaar in het haar zitten en, en te serieus worden. Okay. En toen heeft, heeft Omroep Brabant heeft dat, die, die, die chat het heeft hij dan maar eruit genomen, ja, dus die er niet meer en ja. uh, toen dacht ik ja ik ga toch wel eens iets anders uh, vinden en uh, ja, toen vond ik Redo Radio en dat vond ik toch wel leuk en ja, daar ben ik, ben ik bij, bij blijven hangen. Nou, dat was ook de reden waarom ik ook geen chatroom op mijn website heb. Ik heb, uh, twee, ja, ik heb een doorlink website dat is halowa-radio.tk. En ik ja. heb uh, dj.jaap.com. Uh, en uh, nou, daar doe ik dan die uitzending op, want uh, Eurastar Radio, uh, die site, die is er niet meer. Mm -hmm. Dus ik heb een goedkopere versie nu, dus ik kan nu gratis uitzenden. En ik uh, ben uh, ongeveer 40 euro per jaar kwart voor de website. Nou, en die bambus, dat kost geen rode cent, want uh, ja... Nee. Dat we, ik werk op dezelfde manier als Nelly, zeg maar, maar dan zonder chatroom. Ja. Oké, okay, ik vind, dit, ik vind dit, dit ook wel goed. Mm -hmm. um, ja, zoiets, zoals ze, als, hè? Mm -hmm. je zei. Je hebt nee. een gezellig programma en, en, en je krijgt iemand aan en je kan er lekker mee babbelen van alles en nog wat. Ja, en eh? ik vind dat persoonlijker dan een chat. Want ja, op chat, ja. inderdaad, je krijgt ook pestkoppen erop. En met, als mensen gaan moeten praten ja. en ze komen in de uitzending, zullen ze niet gauw vervelende dingen doen. Ik, uh, ja. ik heb een aantal keren een, een programma op Fama gedaan. Nou, een aantal keer, een jaar ongeveer, heb ik een uitzending op Fama uh, Radio gedaan naar Nelly. En uh, eigenlijk dat hele jaar heb ik me mateloos geïrriteerd aan de chat. Uh, gewoon puur om het feit dat uh, ik net zoals uh, Herman en Jaap ook deden, ik zoek van tevoren zoek ik muziek uit en, en, en, en nieuwtjes en dingetjes, weet je wel en mm -hmm. dan zit je een radioprogramma te maken en ondertussen in de chat uh, ja, hebben ze het over hele andere ja, dingen precies. en niet over de, de onderwerpen of de muziek precies. die jij aandraagt en dan heb ik zoiets Juist. van ja, ja uh, wat, wat doen jullie hier, zeg maar? Weet ja, je wel? want weet je wat het is? Kijk, uh, als jij bijvoorbeeld. Uh, jij had het dan vaak over het boeddhisme. Hè? Ik bedoel, als je er niet in geïnteresseerd bent, dan moet je ook niet op de chat komen. Je kan, dat kun je net zo goed gaan luisteren. Hoor. Ja, dan, dan, dan moet je gewoon uitloggen en ja. uh, lekker wat anders gaan doen. Daarom heb ik alleen maar een, uh, geen chatroom op deze site omdat ik dan gewoon bij het onderwerp blijf vanzelf. En je hebt ook geen pestkoppen meer die de boel verstieren. Daar nou had ik er gelukkig nauwelijks last van. Van ja, een paar mensen dan, maar die zijn gauw... Uh, ja, je, uh, je kan wel negeren, maar andere chatters die storen zich er ook aan. Maar ik heb eerlijk gezegd zelf uh, met de chat uh, weinig last van gehad. Maar ik snap wel dat Nelly toen... Die chatroom onder een wachtwoord. Ik kan ook wel wachtwoord maken op mijn website. Maar ik doe het niet. Want iedereen mag van mij erop komen. En uh, ja, zolang mensen zich gedragen. En ik gooi niet gauw iemand eraf hoor. Maar ik bedoel, via de... Via de... de ja, ik, ik heb tot nu toe nog, eigenlijk nog nooit last gehad van pestkoppen. Dus uh, moet ik heel eerlijk zeggen. En het legt niet aan de zender. het legt niet aan Ridder Radio van Nelly. Dat we met mensen die, die daar binnen komen loggen. Uh, ja, Sommigen die doen heel vervelend wezen. Dus uh, ja, daarom heeft Nelly toen ook zo'n wachtwoord erop gezet om bepaalde figuren buiten de deur te houden. Oh, nu wil ik. Mag ik er even tussenkomen? Tuurlijk. Maar ik, ik, ik moet er dadelijk uit. Uh, <laughs> misschien een hele onnozele vraag. Maar ik wou wel eens weten, wat is de prijs van een haringtje? Als je naar zo'n haringtentje gaat, en ik hoop maar dat het er nog zijn, en, en je nou, koopt een, die... koop een haringtje, hoeveel betaal je daarvoor? Nou, hier in Den Haag, uh, het kan verschillen, maar ik denk dat je wel bijna 3 euro voor een haringtje kwijt bent. Als je er één koopt dan, hè. Dus, maar als je daar is... 5 neemt, 4 of 5, dan ben je nou, 7, 8 euro kwijt of zo. Want hoe, hoe langer uh, verder in het jaar, zeg maar, als je de haring uh, tijd krijgt, dan is het begin heel duur. Maar als je, zeg maar, in augustus betaal je wel goedkoper dan in, uh, in juni, zeg maar. Ja, natuurlijk, de, de, ha de haring in, in mei, wanneer de nieuwe binnenkomt, hè, mm. het, uh, mm. ja dan, dan kost hij wel een beetje, beetje meer. Ik, ja. ik kan me nog herinneren, als, als, als ik wat jonger was... Uh, dan ging mijn vader, die had zo'n oude Bedford, zo'n zo zo zo een, een Engelse leger Bedford, die had hij gekocht voor de uh -huh. zaak. Uh -huh. En toen ging hij naar Scheveningen toe en dan had, hadden we daar een, een, iemand die op de afslag daar voor ons al een tonnetje had, uh -huh. had gekocht. En in de auto heel hard naar Eindhoven gereden en uh, toen, uh, ja, het tonnetje was al eigenlijk al verkocht voordat we thuis kwamen, van al de restaurants en hotels die wou dan de nieuwe haring hebben. Maar hoe was het? Het was ongeveer 2,50, 3, 3 gulden in ja. die tijd. Ja, en voor die tijd was er een hoop geld, hè? Ja, dat hoop. Ja, praat je over de jaren 50, denk ik, hè? Ja. Ja. Ja. ja. ja eind 40, begin 50. Hmm. En uh, ja, en dan na, na, na, mei, juni, juli, augustus, zo. Dan, ja, dan krijg je Klopt dat de naam koolmaatjes haring was? Dat was van dan, die waren dan zouter, hè? Dat ja, okay. was grotere, mm -hmm. grotere haring. Mm -hmm. ja. ja, nee, ik, ik dacht, ik, ik gooi even die vragen tussendoor. Het zou wel interessant ja, wezen te kijken. Dat mag hoor, hoor dat mag. Ja, ze vangen daar geen haring, hè, man? Bij jou. Hé, wat zeg je? Ze, ze vangen daar bij jou in uh, Nieuw-Zeeland in en Australië, daar, daar vangen ze geen haring, of wel? Zit daar niet. Ja, een soort haring heb ik, ik heb hier eens een keer geprobeerd om die haring in te leggen. Iemand, iemand die, die, die, die, had, die had dan een, een, een, een zaak en waar hij veel Hollandse spulletjes uh, importeerde. En maar hij, hij, uh, toen heb ik uh, dat geprobeerd, maar ja, dat, dit, dit soort haring is heel anders. De, uh, de temperatuur van het water, van de zee is hier te hoog misschien. Uh, en uh, ja, in, in Nederland is dat niet zo. En in ieder geval, het, uh, er, is, er is hier een, met de, was het, de Koninginnedag, hebben we hier ook dan. Hè? De Nederlandse club die heeft dan Koninginnedag. En er was in de tijd toen mijn oom nog een een export van gerookte paling had, en paling vanuit Nieuw-Zeeland, uh, ja, die, die gaf dan altijd een grote doos met gerookte paling voor de koningin in de dag, en dan iemand anders, die importeerde dan een, een doos, en die werd dan per KLM heel vlug hier toegevlogen, en dat was dan een haring, die, maar die was al schoongemaakt, graadloos en zo, in kartonnen dozen, en dat was ook wel weer iets... Dat was ook weer iets nieuws voor mij. Want in mijn tijd, toen voordat ik naar school ging, moest ik eerst in de zaak een paar schalen met de ha haring schoonmaken. En dan kom ik naar huis, even vlug onder de douche, en dan naar school. Dus het uh, was weer heel anders. Ik stond wel van te kijken de eerste keer dat ik iemand zei: Ja, hier hebben we wat haring. Ik zeg waar? Ze zei: hij, In die doos. Ik liek die doos open. Ja, daar lag die haring daar. Met. De Helemaal, helemaal schoongemaakt enzovoort. Dus uh, het, uh, ja, het was allemaal nieuw. En ik dacht, nou ja, en ik wil wel eens weten wat de prijs was. Zo, so, nu weet ik het ook. Hé <laughs> <laughs> uh, hey man, ik, ik had eigenlijk nog een vraag aan jou. Oké, okay. ik zal die nog gaan beantwoorden. Uh, klopt het dat uh, Tommy Dorsey een broer had? Ja, Tommy. Tommy Dorsey had een broer. Uh, oh, waar was het, John, uh, Tommy en, and... ja, <laughs> mijn hoofd blank. ja, hij had een broer, die speelde klarinet. Ah, zie, dat dacht ik al, want ik vond een video op YouTube, en hmm. ik dacht dat er de verkeerde voornaam bij stond. Nee, nee, hij, hij, die twee die lagen altijd met elkaar overhoop. Ja, inderdaad, het stond er al een beetje bij, hè. Ja, ja, die stond al lekker op, maar die, ja, dat is zo, ja. Jullie dat, kunnen ja, mij ook weet... zien, hè? Jullie kunnen ja. mij nu zien, hè? Jawel, oh. je, <laughs> staat te, je staat lekker te zwaaien. <laughs> Oké, okay. jongens, ik moet er tussenuit. Zeg okay. lekker even leuk okay. met jullie te babbelen daar, naar de andere kant van de wereld. Dank ja. En, en, uh... en, oh, ik krijg juist een bericht hier, een bericht hier. Jacco van Hemst wants to show video, accept all videos on this call. Kijk eens even. Proost <laughs> uh, <laughs> Herman. Is dat iets is nieuws? Corona. <laughs> Oké. Okay, uh, en, en dit is van Grols, dit. De klok heet is dat. Is dat iets nieuws van Grols? Oké. Okay. Ja. Uh, Jacco, uh, ik, ik moet... Ik, ik, er staat hier die <coughs> oh, klein. Ik, maar ik moet, ik moet er nu tussenuit. Ik even. Ja, ik zet er ja. weer uit. Oké, okay, dan uh, de volgende keer misschien. Is goed. Oké, ik, okay. ik We heb uh, jullie plezier vakantie. Ja, een, dus. ja, en een prettige avond. Nou, dankjewel. En een goede week. Dankjewel, ik heb ook vakantie. En, en je, yes. weet nooit, je weet nooit, ja, misschien ben ik er morgen, uh, volgende week ook wel even. Als het, als, als het me eens, enigszins kan. Nee, Dat zal natuurlijk. leuk zijn. Het is allemaal vrijblijvend, ja toch? Dus, Oké. Okay. Uh, je bent altijd welkom Herman. Bedankt, houdoe. Houdoe, hoi hoi. Ja, dat was Herman Teckelberg. Ja, Tecklenburg. We zitten er met Herman, of uh, met Jacco. En uh, ja, Jacco, uh, ben je er nog hè Jaco? Ja, ik ben er nog. Nou, ik zal het geluid even ietsje harder doen, want het is wat zachter geworden nu Herman eruit is. Maar, uh, ja joh, kijk, dat soort dingen vind ik leuk, hè. Kijk, net als nu, net als met Herman. Dit is radio, weet je. Gewoon gezellig babbelen over van alles en nog wat. Dan alleen maar over die kutcomputers, weet je. <laughs> begrijp je wat ah, ah, bedoel? Ik begrijp ja. helemaal wat je bedoelt. Dat is radio. Ouderwetse Hollandse radio. He? Dat hoor je ook niet zoveel meer hè? Jammer genoeg, nee. Ja, vroeger had je dan uh, de, had je ook uh, gedacht dat het op Hilversum 1 was, had je dan Kees Schilper met uh, raden maar. En dat was elke, iedereen luisterde daar bijna naar. Hè? Die mensen die toen, toen in de 40, 50 waren, zo onze ouders dan in die tijd, jaren 70, zo. Die luisterden ernaar. Mijn moeder luisterde ernaar. Mijn vriendjes van school. Hun ouders luisterden ernaar. Raden maar. En toen heeft later. ik geloof 20 jaar geleden. Toen onze vriend her, uh, Kees Schilport nog leefde. Ook voor Radio Veronica. De stemband gedaan. En dat was s'nachts. Nou man, dat was gezellig jongen. Gezellig. Dus dat was Veronica nog een publieke omroep hè. Dat was gezellig man. En. Uh, ja, ja, en je moet ook de discjockey hebben met de juiste stem, uh, die uh, goed kunnen inter interpreteren, uh, de juiste vragen stellen. Want ik zou best een journalistenopleiding willen hebben, hè? als het alleen maar, uh, niet zozeer om journalist te worden, maar dat je weet uh, waar moet je aan denken, uh, hoe moet je je voorbereiden. Ik, ik, ga, ik denk dat ik, uh, zit er hard over na te denken om een journalistenopleiding te doen, al ben ik bijna 55, toch? maakt me niks uit. Maar misschien uh, kan ik er wel nou, mijn beroep van ik, maken. Wie weet. Mag ik, mag ik je een suggestie, uh, suggestie doen? Ja. Uh, kijk, een echte opleiding voor de journalistiek is ten eerste onbetaalbaar. En ten tweede gewoon... Ja, nou, oké. Okay, maar uh, ik heb een af, beetje af, de, ba de basisprincipes, nou, zeg maar. Ja, nou, uh. Uh, er zijn in, in, de, in dat idee zijn er... Mag ik even geen reclame maken, maar... Uh, nou, in uh, dit geval uh, LOE, mm -hmm. NT, NTI en, en noem al die dingen maar op, zeg maar. Mm -hmm. Die bieden dat soort cursussen aan. Hè? Mm -hmm. LOE, ik weet zeker dat de LOE en NTI, onder andere, die bieden dat soort cursussen aan. Waarin je leert om uh, verhalen te schrijven. Mm -hmm. hoe, je, hoe, je, hoe, je, en hoe je dingen moet indelen en zo. Mm -hmm. Een kop op mm -hmm. middenstuk en er staat. Het is dus best. Uh, maar ja, je zou natuurlijk ook eens even gewoon uh, kunnen googlen, Gewoon tips voor, voor journalisten. Er is natuurlijk ontzettend veel op het internet te, te lezen sowieso al. Ja. ja. Dus uh, en je hebt open universiteit. Ja. Dus wat dat betreft. Uh, ja. Ja, ik, uh, ik, ik vind het wel interessant in ieder geval om het nieuws te volgen, zeg. Niet zozeer ja. om om nieuwslezer te worden of zo of. Maar gewoon dat je de basiskennis hebt, weet je? Dat, ah ja. uh, dat uh, net als wel, Eigenlijk is het ook een soort interview, wat, wat, wat ik nu doe met jullie. Hè? Alleen, uh, ja, kijk, uh, zo'n journalist, uh, vooral die, die gasten die bijvoorbeeld politici interviewen, die zijn eigenlijk uh, nog gewiekster, want je moet door die, door die antwoorden heen kunnen prikken, van ja, je zegt nou wel dit, meneer Rutte, of, of meneer uh, wie, of wat dan ook. Maar... Ik, ik vraag dit, deze vraag en ik krijg een heel ander antwoord. En dan prikken ze door die vraag heen en zeggen ze... Ja, je zegt wel dat, maar eigenlijk bedoel je dit. En vaak zeggen ze het ook gewoon. Hè. Vroeger zeiden ze... Oh, uh, ja hoe noemden ze dan ook weer een minister? Die, die noemden ze dan... Uh, ja, dan zeiden ze... Excellentie. Excellentie? Nou, uh, ik ga dat Balken dat wou weer invoeren... Maar daar hebben ze gelukkig afgewezen. Want dan gaat men een beetje te ver... Dan is het net van ik ben meer als jij. Want dat was vroeger zo, hè, als je directeur van een bedrijf was. Dat dan, was het ze meneer, vaak ook. dan was het meneer Pietersen. En nu is het gewoon Kees. Hé hey Kees, al oh wel, hoe is het, Pik? Sje, sje. Zo gaat het nu. En vroeger was het. Ja, meneer, de directeur. Nee, meneer de directeur. Maar dat is niet meer. Weet je zo, kijk, ik vind wel het respect wel, daardoor minder. Wordt, want vroeger zei je meneer, of meester of juf. Weet je, en nou is het meester ja, Jan of meester Kees, of meester uh, weet ik veel wat. Dat, dat ben ik wel met je eens. En het respect ik... wordt wel minder daardoor. Ik, ik ben het wel met je eens en ik ben het niet met je eens. Ik uh, vind wel dat uh, iemand moet ook respectwaardig zijn. Nou je moet, weet je hoe ik het zie, je moet aan beide je uh, wederzijds sides respecten. Als je bijvoorbeeld iemand interviewt. Ook al is het een, uh, bij wijze van spreken, je hebt een interview met een zware crimineel. Hè? En ook al is die gozer nog zo fout, al is het een ex-SS'er. Je, je, je, toch... je mag geen kant kiezen. Nee, je mag geen kant kiezen. Je moet neutraal blijven, maar je moet wel, ondanks dat het een schoft is, moet je hem toch met respect behandelen, zodat je ook een, netjes een antwoord terugkrijgt. O, ook respect naar jou toe. Ondanks dat je, dat je denkt van, ah, weet je wel. Ja. Kijk, wat Rutte zei vanmiddag op de televisie. Hij had ook het liefst militairen daarheen gestuurd naar, naar de Oekraïne. Maar, als mens dan, hè, de mensen, de emotionele gevoelens. Maar, zeggen we doen ongewapend. Waarom? Want hij is bang. En hij heeft gelijk, hoor. Ik vind dat Rutte gelijk heeft. Eh... Uh, dat we dan worden betrokken met de conflicten daar. En ergens hebt u wel gelijk. Want, want dan worden wij meegezogen in het conflict daar. Dat heeft Amerika ook gedaan met Israël bijvoorbeeld... door de kant van Israël te kiezen. Nou, okay. eigenlijk, eigenlijk hadden ze gaan neutraal moeten blijven. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Maar... Ik um, um, ik ben het daar niet mee eens... Dat uh, is ook wel interessant voor de, voor de discussie op de radio natuurlijk. Maar, nee, nee, dat mag. Maar um, ik vind dat we daar... dat, dat um, Ja, uh, nou, het is, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Nee, uh, nee, zeker niet. Ik, ik, ik vind niet dat wij daar uh, gewapend heen moeten. Ik vind dat de NAVO daar... Gewapend, nou, weet macht. je wat ik liever heb? Een VN-macht. vn, een VN ja, mag VN Uit Rusland, het liefst ook uit Rusland, graag ja. zelfs. Uit India, uit China, uit de hele wereld. Ja, want Zodat het, er geen je, er dat er geen mensen, die ja. gaan gegijzeld worden. Ja, die kans zit er natuurlijk ook in. Die kans lijkt mij ja. heel erg groot. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, ik snap het dus niet. Je maar, gaat dus ongewapende ja. mensen... Een nou, al hebben ze maar. Een iedereen met een maar als ze nou een pistool hebben, alleen maar voor hun persoonlijke beveiliging, zeg ik nou neem dan alleen een pistool mee. Gewoon 9 mm of 6 mm. Maar ik. Uh, ja, 6 mm kan zelfs schadelijker zijn dan 9, hè? Wist je dat? Omdat het een lichte kogel is. Dan komt hij in je lichaam, dan maakt hij binnen, omdat hij die snel uitmaakt, veel meer schade, want een zware kogel gaat recht door je heen. En een lichte kogel gaat ronddraaien. Een soort dum-dum kogel, zeg maar. Alleen, ja, als je op een auto schiet, gaat een 6 mm, misschien komt hij door de eerste metaallaag uh, van de deur, maar door de tweede komt hij niet meer, maar een 9 mm gaat hij doorheen. Alleen, hij maakt minder schade in je lichaam dan een 6 mm. Omdat hij lichter is. En wat gaat hij doen? Als hij in dat vlees komt, dan gaat hij ronddraaien. En Een kogel draait altijd rond, hè? Als die, uh, die gaat, ga ik wel een paar honderd kilometer per uur of zo. Maar, maar wat, wat ik zeg, kijk, jij hebt wel gelijk hoor. Je hebt kans als ze mensen gaan kunnen grijzen als ze niet gewapend zijn, maar geef ze desnoods een pistool mee voor hun persoonlijke beveiliging. Want als ze door uh, een individu worden aangevallen, het hoeft niet door een groepje leger te zijn, maar door één persoon dat hij zijn pistool trekt en uh, zegt van nou wegwezen anders schiet ik je, je kop eraf wat mm. minder bedreigend is dat je met een, een troepenmacht mag met zware wapens komt dan zeggen die gasten ook van wat oh, motten die luien met al die wapens wat zou je daarvan vinden als hier bij wijze van spreken hier uh, mensen uit China komen en er gebeurt zoiets hier. En die komen met zware machinegeweren en met tanks alles. Dan voelen we ja. ons ook van. Hé, hey, we halen over, we niks meer vertellen in ons eigen land. Weet je. Ik gewoon, kan het me wel een uh, beetje voorstellen. ergens Het is gewoon een heel moeilijk verhaal. Het is ook heel moeilijk. Uh, hmm. maar, maar ik denk dat, dat het heel belangrijk is gewoon... Uh, ja ik, ik heb daar gewoon een heel, heel na voorgevoel bij, dat je daar mensen heen gaat sturen in een gebied waar iedereen, ze hebben maar gewoon maloten lopen daar met wapens te zwaaien. Jongen, er kan zo een of andere splintergroep uh, zijn. Ja, want onderling zijn ze ook verdeeld, hè, die zeeprotisten. Ja, dat, ja, dat is het gevaar juist. Er, ja, als... er is ook ja. niemand die, ja. die jouw veiligheid daar kan garanderen. Weet, willen... je wat, weet je wat mij erg aangreep? Ik zag op Facebook, ik, misschien heb je het ook gezien, was een Oekraïnse vrouw daar uit de omgeving. Die zat te huilen. Dat was een foto. En toen kwam een rozen in de handen. Voor de slachtoffers vlakbij bij dat, de plek waar dat vliegtuig is neergehaald. En die stond te huilen. En toen heb ik haar bijgezet van uh, respect voor deze lieve oude dame. En uh, ik kon wel janken toen ik het zo. Ja, er zijn, zijn natuurlijk ook Russen die heel boos zijn. Die zeggen ja, dat dit kan niet. Je kan niet alle Russen en alle Oekraïners de schuld geven, ook al komen ze uit Oost-Oekraïne. Er zijn heel veel mensen, dat weet ik zeker, die, dat, die als vijand worden gezien, maar die het ook verschrikkelijk vinden. Want het zijn ook mensen, ook met gevoelens en emotie. Ja, absoluut. Het zijn niet allemaal rotzakken, ja toch? We zijn mensen. Allemaal. Nee, ben ik inderdaad heel... Ja, dus nee, ik ik, ik hou ik wel ben een ben beetje mijn hand, mensen... op mijn rug, ja, vinger gekruist. Van, het zijn niet allemaal vijanden. Het is een selecte groep. Die ook onderling verdeeld zijn. Die gewoon alleen maar chaos zullen veroorzaken. Dat had je vroeger in de jaren zestig al. Onder die linkse bewegingen. Die waren alleen maar rellen. En trappen. Nou, Die waren niet eens links. Dat waren gewoon reilschoppers. Die noemden zich dan. Uh, de, met die witte fietsenplanten. De, de provo's. Dat waren, die waren helemaal niet links. Want die gasten lopen nu. 50 jaar later met een net pak rond en die werken voor de ABN AMRO of voor de ING Dat waren toen zogenaamd van die linkse rakkertjes nee dat waren gewoon inderdaad provo's maar die hadden niks met politiek dat waren wat nu de hooligans zijn die waren alleen maar rotzooi trappen ja inderdaad dat, dat is waren het. de provo's toen en die noemden zich dan bij links, Maar dat waren ze helemaal niet. Want nu stemmen ze ook VVD hoor. Nu hebben ze ook een baan met 4000 euro in de maand. Niet ook als ze ze niet misgeunen hoor. Ja, het, oh, maar het, dat kunnen dat, iedereen dat, een goed salaris. Dat, dat maar, zie je sowieso natuurlijk. Maar ik ken mensen die maar, een leven lang communist zijn. Hè. En daar heb ik wel respect voor. Ik ben helemaal niet communist. Maar daar heb ik respect voor. Want die blijven aan hun standpunten vasthouden. Vind ik ook. En, uh, dat is, uh... en dan heb ik respect voor die persoon. Ook al ben ik niet met zijn politieke uh, blik uh, eens. Oké, okay, dat is zijn ding. Maar ik vind het uh, wel respectvol. Dat ze iemand uh, van jongs af aan altijd socialist of communist of weet ik veel wat blijft. Of liberaal, kan me niet schelen. Want je bent een klauwzak als je van ineens van de ene naar de andere kant gaat. Ja oké, okay, als je jong bent dan zie je ineens dingen van hey, dat klopt niet. En dat je dan... ...verandert, zeg ik nou oké, okay, met je twintig denk je van hé, hey, dat is helemaal niet goed. Ik ga een andere kant kiezen. Maar blijf er dan ook bij, ik ga dan niet meer... ...na tien jaar weer van de hot naar her en weer terug. En ja, dan, eh, dan is iemand die labiel is, weet je wel. Mm -hmm. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik ben, ik ben eigenlijk, ben ik... Uh, uh, uh, ...ja, toen ik ooit mocht stemmen, ik ben wel op de VVD gaan stemmen in het begin. En toen was ik er nou, na een jaar of tien... Had ik het wel gezien. Ik denk dat het niet een partij van mij. Ik ben uh, niet echt links, Maar ik ben meer links van het uh, midden. Links van het midden. Een beetje rechts ben ik ook wel. Maar ik ben meer links van het midden. Laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ja. nee, ik, uh, ik voel me eigenlijk helemaal niet uh, uh, vertegenwoordigd. Nou, nee. nee ik, ik, ik, hou, ik, ik hou me niet vast aan een bepaalde partij of zo. Maar ik, uh, ik vind... Uh, Sommige rechtse standpunten ben ik er wel mee eens. Maar ik, ik, ik, wil, ik moet wel sociaal blijven. Weet je wel? Ik bedoel ja. Voor de bejaarden, voor de gehandicapten. Noem maar op. De zwakkeren in de samenleving. En dat er misbruik van ge gemaakt wordt. Dan moet je niet een hele volk aanpakken. Nee, dan moet je alleen die mensen pakken die daar misbruik van maken. Niet er ineens afschaffen van. Ja, er wordt toch misbruik van gemaakt. We schaffen het maar af. En ja, dat is waar je? ik mijn eigen boos over maak. We, weet je Weet je, dat denk ik, een mm -hmm. deel van het probleem is, mm -hmm. jarenlang heeft niet alleen de overheid, maar ook de, de, de media, heel erg het individu gepromoot. Ja, dat is vanaf uh, de jaren tachtig, zeg maar, jaren tachtig. En, 80, en daarom ja. is de, wij samen moeten het <laughs> rooien is weg. Ja, maar dat was in de jaren 50 en 60 ook nog wel zo, maar vanaf 70 ook nog wel, maar in de jaren 80, toen is dat in de, inderdaad het ik-cultuur. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken, zeg maar. Ja, En ja. ik, ik denk dat dat, dat dat een slechte zaak is. Ja, dat is het inderdaad zo. Kijk, ik, ik vind een zwakkere mag je nooit, uh, nooit, uh, nooit laten vallen. Want die hebben er ook niet voor gekozen. Voor, die, voor, voor de situatie waarin ze leven. En of je nou verslaafd bent aan de alcohol of aan de drugs. Dat je. Uh, uh, uit een probleemgezin komt. daar kan jij ook niks aan doen, toch? Als je uit oh. een gezin komt. die, uh, die met de politie te maken hebt. oké, okay, daar kan jij als kind niks aan doen. Maar je wordt er wel in meegesleept in die gaait. Dus die mensen moet moeten niet. niet uh, ja, die moet je toch. toch uh, zo op zo'n danige manier uh, aanpakken. Van joh, we willen je helpen. Weet je, maar maak er wel zelf ook wat van. Weet je op die manier. Ja. Weet je, geef ze een kans. Maar niet van wegzetten als ze Het zijn toch maar kut Marokkanen. Of, uh, of ASO's of Tokkie's. Of nee. Je moet die mensen wel een kans geven. Zo zie ik het hoor. Ja, ik hmm. denk dat ik het ook wel zo zie. Eh... Uh, uh... Ja, want... Uh, ik, dus, kijk, dat was eigenlijk... Uh, helaas veroorzaakte het alleen maar ellende. En ik ben er ook uh, eigenlijk... Ik uh, ben er geen fan van. Maar dat was eigenlijk dé mooie taak geweest... voor de grote religies van de wereld. Uh, ja, weet je. In een ideale wereld hadden die... Nou, uh, de mensen moeten verenigen. Uh, nou, ik heb gezien, hè, want ik heb geloof ik dat plaatje ook nog op Facebook gezet. Je had, uh, dat, ik dacht dat het in Irak was. Er was een moslim, uh, een hoe heet man, imam. Een priester. En uh, die hadden hand in hand samen tegen terrorisme. Moslims en christenen samen. Tegen terrorisme. Kijk, dan zeg ik. Nou, dat plaatje heb ik gelijk uh, ook op Facebook doorgelinkt ik weet niet of ik het gezien heb. En dan kijk, dat is een mooi voorbeeld. Zo moet het. Weet je, je mag best verschillen van mening en van geloof. Of weet ik veel, of politieke overtuiging. Maar, maar we zijn allemaal mensen. Weet je, we moeten samen door één deur. En waarom zou je die ene leven die je hebt verpesten door een conflictie Ik bedoel... Ja, ik bedoel, kijk, natuurlijk worden die Palestijnen ook slecht behandeld. En dat worden ze al vanaf 1948 al. zouden ze, ze meteen al uh, gelijkwaardig moeten behandelen. En in het begin werden ze als tweede-rangsburgers, nee, als derde-rangsburgers behandeld. En daardoor hebben we nu problemen met moslimextremisme, denk ik. Ik denk dat je het, uh, dat je het nooit gaat oplossen. Ja. ja, ik weet het niet. Ja, het is een, uh, ja, ik hoop, ik hoop uh, dat het ooit een eind aan, aan de ellende komt, zo snel mogelijk het liefst, maar ik ben bang dat je gelijk hebt. Ik denk dat ga je nooit uh, oplossen. Want, uh... Uh, maar het draait alleen maar om macht en geld. Het gaat alleen maar om grote landen als Amerika, de uh, EU, China, Rusland. Het is allemaal eigen belang, weet je wel. Om die grote bedrijven, daar draait het om. Om de centen en de macht. En dat was vroeger al in de middeleeuwen al zo. En wie is de dupe? De eenvoudige Palestijn, de eenvoudige Jood, de eenvoudige Europeaan, de eenvoudige Amerikaan, de eenvoudige Rus, de eenvoudige Chinees, de eenvoudige wereldburger zeg maar. Die zijn, burgers zijn altijd de slachtoffer, zeker met een conflict. Ja, mooi besluit. Ja. Ga jij een muziekje? Ik ga een heel leuk muziekje draaien. Ik ben benieuwd. Ja, gezellig. Groetjes. Groetjes. Hij hey, bedankt Goeie voor door. de medewerking in het programma. <laughs> hey. hey tot woensdag hè. Hey tot doei. woensdag. Doei doei. doei. Oké, okay, luisteraars dus. Dat was uh, Jacco en daarvoor uh, hoorde je ook nog Herman ja, Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland... Jongens, meisjes, dames en heren, het is nu twee minuten voor half elf. Het is zondagavond, 27 juli 2014. Je luistert naar Aloa Radio. Je kunt ons ontvangen op uh, aloaradio.tk en op dj-jaap.com. En dan klik je bovenaan de tekstbanner op Aloa Radio en dan kun je ons ook ontvangen. Uh, ik ben DJ Jaap. Nou, Aloha Radio bestaat al ruim 10 jaar. We zijn ook nog een paar jaar Eurostar Radio geweest. Dat is uh, anderhalve maand geleden weer veranderd in Aloha Radio. Dat had een technische reden. Maar goed, we zijn weer terug als Aloha Radio. Maar we zijn eigenlijk nooit weg geweest. Goed, we gaan een uh, leuk muziekje draaien, lieve mensen. Ik zal de microfoon even wat verder open draaien. Dat is een voordeel als je een condensatormicrofoon hebt, dan hoor je denk ik de computer zoomen op de achtergrond. En uh, het is uh, tijd voor een prachtig liedje. Ja. Nou, dat is uh, het kan niet mooier jongens. Manhattan Project. En dat nummer heet. Uh, ja, dat nummer heet Manhattan Project. En Dennis Logan, die zingt het liedje. way. Veel plezier met DJ Jaap. Ja, luister. Uh, oké, okay, we hadden net Jarko, hè, en uh, Herman Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland. Ja, je hoorde net uh, Fresh Body Shop uh, van de Twins, dames en heren. Ja, oké, okay, luister naar Eurostar Radio en uh, we zijn uit tot uh, ongeveer 12 uur. En uh, ja, ik ga toch eens even kijken of ik iemand uh, kan bellen. Ik zie uh, een paar mensen al luisteren. En uh, ja, we gaan even wat... Uh, verkijken, hoor, of we wat uh, kunnen draaien nog. Misschien dat ik wat... Uh, tot elf uur draai en dat ik dan om elf uur ga bellen. Want... Uh, we gaan eens even kijken wat we allemaal... Uh, zo gaan draaien. Oké, okay, nou, laten we beginnen met... Uh, I want to destroy something van Josh, Hurard en uh, tot 11 uur draaien dus non stop muziek en dan ga ik kijken of ik iemand kan bellen, tot zo. My dear, I'll give you 60 seconds to disappear. And if you don't get out of here Who knows Cause I've been trying to find out If an angel Full of Canadian whiskey and spice Won't leave this town. I want ze helemaal om te zoenen Dikke Bertha kan zo lekker zoenen En ze heeft zo'n heerlijk lijf Oh man Ja Dikke Bertha Dikke Bertha is gewoon een Lekker Dikke Ja, kom op Oh, wat heeft ze toch een heerlijke rondingen doen Oh, je wil niet weten als je daarmee vrijgt Wauw ik ja, helemaal gek, alleen als ik haar zie, man. Je wil het niet weten. Oh, dikke Bertha. Dat is echt een lekker ding, hoor. Hey, zo. De dikke Bertha is zo lekker stevig. De dikke Bertha heeft een hele dikke kom. Oh, zeker weten. De dikke Bertha is lekker en Oh, ja. ze heeft zo'n sensuele man. Om te zoenen. Dikke Bertha kan zo lekker zoenen. En koken kan zo goed. en heerlijk lijn. En dansen wat ze ja, kan, jongen. Dikke Bertha. Dikke, dikke Bertha is, is gewoon een lekker lijn. Oh, jongen. Ik ben een keer met haar uit geweest, hè. Maar na afloop, jongen. Nou, nou jongen. Heel nieuw, eten jongen. Zo, wat kan dat mensvrij is, hè? Oh, oh, oh. Ik heb genoten. Maar als je me niet geloven wil, vraag het dan maar eens onder. Haha. I come for the first time in your country. While you dance and smile In the long, warm afternoon Living your my film through the air the night went down And a butterfly come out Round! ZANG fighting a battle We're Dus uh, ik denk uh, dat het dan maar mee ga... gaat stoppen. Ik heb net Marcus proberen te bellen, maar uh, die neemt niet op. Het is bijna 11 uur en ik vind het wel welletjes zo. Het is uh, ja, we, de eerste, uh, ja, ongeveer eerste minuten zijn verloren van de uitzending. Dus uh, jullie kunnen het programma nalasten op uh, aloharadio.dk en op uh, dj-jaap. En dan klik je op uh, radio. En dan kan je de laatste uitzending Luisteren En er valt niet veel te zien Want je ziet alleen maar Het testbeeldje Dus lieve luisteraars Bedankt voor het luisteren En ik zou zeggen graag uh, Tot volgende week zondag En dan is het uh, Ja Oei, dan is het mijn verjaardag 3 augustus, shit dan ben ik jarig, nou weet je wat, dan ga ik zaterdag 2 augustus zo uitzenden, dus, dus zaterdag 2 augustus vanaf 8 uur, 8 uur, tot uh, uurtje of 11 of 12, dat leg ik er net aan. Nou jongens, het is bijna 11 uur en uh, dan ga ik ermee kappen, want uh, <laughs> oké, okay, uh, het is niet helemaal compleet het plaatje, de opname. Bedankt voor het luisteren, lieve mensen. En graag uh, tot de volgende keer. Dat was uh, ja, gezellig. Met uh, Jacco. Met uh, onze vriend uh, Jack uit Vlaanderen. En natuurlijk met Ramon uh, Teklenburg uit Nieuw-Zeeland. Nou, tot de volgende keer, mensen. Bye-bye. Hai jongens, hai, hai, hai, tot de volgende keer, bedankt voor het luisteren tot ziens. En dit is het tijd zijn van 11 uur.